2 uur. Het NOS-journaal. Nanette Weil. De Russische premier Poetin heeft zich zeer kritisch uitgelaten... over de resolutie van de VN-veiligheidsraad over Libië. Hij sprak van een zwaar gemankeerde resolutie. Die laat volgens hem ruimte voor alle soorten actie... en de tekst doet denken aan de middeleeuwse oproepen voor kruistochten. Eerder vandaag kwam de voorzitter van de Arabische Liga... juist terug van kritische uitspraken over de aanvallen op Libië. Hij benadrukte dat hij de VN steunt. Wel riep hij de coalitie op om rekening te houden... met de burgerbevolking van Libië. Vier journalisten van de New York Times die in Libië gevangen zaten... zijn overgedragen aan de Turkse ambassade. Dat heeft Turkije gemeld. De vier werden vorige week opgepakt bij gevechten in het oosten van Libië. De journalisten zijn nu nog op de ambassade in Tripoli... en naar verwachting steken ze later vandaag de grens met Tunesië over. De zoon van Gaddafi had al toegezegd dat de vier zouden worden vrijgelaten. Het Duitse weekblad Deer Spiegel heeft foto's gepubliceerd van Amerikaanse militairen die poseren bij de lichamen van gedode Afghaanse burgers. De militairen behoren tot het zelfbenoemde Kill Team. Dat was een eenheid die opereerde in de provincie Kandahar. Deer Spiegel heeft drie foto's geplaatst, maar zegt ongeveer 4000 foto's en video's in zijn bezit te hebben. Het is niet duidelijk hoe het blad eraan komt. De foto's worden gebruikt in een Amerikaanse strafzaak tegen vijf militairen. Ze worden beschuldigd van de moord op Afghaanse burgers. De beelden zijn een nieuwe deuk in het imago van het Amerikaanse leger. In 2004 kwamen foto's in de publiciteit van de Abu Ghraib-gevangenis in Irak. Dat leidde wereldwijd tot geschokte reacties. ADO-Den Haag-speler Lex Immers heeft zich gisteren... na de overwinning op Ajax kwetsend uitgelaten. Staande op de bar van het supporters-home zong hij... We gaan op jodenjacht. Een filmpje daarvan staat op YouTube. Er zijn ook andere beledigende leuzen te horen. En ook ADO-trainer John van der Brom doet aan het geschreeuw en gezang mee... al is niet duidelijk wat hij precies roept. De aanklager betaalt voetbal, bekijkt de internetbeelden... en moet nog besluiten of er een strafzaak volgt.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar dit is de dag van maandag. Tot en met donderdag zijn we bij u op dit tijdstip met ook vanmiddag interessante gasten. We promise you a long drawn war. All necessary means can be used to protect citizens. And patient. Any means necessary are allowed to protect Libyan civilians. We are not disturbed. Uh, this is necessary. met militaire middelen. We are not worried. Any military measures short of a ground invasion. We are not afraid. Ja, we luisteren naar verschillende meningen over de strijd in Libië. Een strijd die ook vandaag nog het nieuws domineert. En daar gaan we vanmiddag met verschillende gasten over praten. Onder andere met generaal-majoor buitendienst Adriaan van Vuren. Goedemiddag, meneer van Vuren. Dank wel. Hoe lang gaat deze oorlog duren, denkt u? De grote vraag, als die snel afgelopen is... dan kun je achteraf vaststellen dat het ingrijpen op zijn plaats is geweest. Dat dat een goede uh, handeling is geweest. Maar als het uh, langdurig wordt en het eindigt in een uh, padstelling... Nou, dan zullen ze nog eens betreuren dat we eraan begonnen zijn. Ook te gast, SP-Kamerlid Harry van Bommel. Meneer van Bommel, goedemiddag. Goedemiddag. Verwacht u dat deze uh, oorlog, mag ik het geloof ik, nog niet noemen, maar deze, deze militaire operatie zal leiden tot het einde van Gaddafi? Um, niet per se, nee. Hoopt u het? Ja, ik ga er niet over, maar eh, Gaddafi is een slechte leider voor zijn bevolking en voor de regio. En wanneer daar een andere leider zou komen, dan zou dat, om te beginnen voor de bevolking, maar zeker ook voor de regio, goed zijn. Het is maandag dus ook weer tijd voor onze rubriek Wereldweek. Buitenland commentator Jan van Bentem van het Nederlands Dagblad praat ons vanmiddag bij over de strijd tussen shiiten en Soenieten in de Arabische wereld. Jan, welkom. Speelt die uh, strijd tussen beide islamitische groeperingen of uh, richtingen ook een rol in Libië? Uh, veel minder, eigenlijk niet. Uh, je, speelt, je spreekt veel meer over Bahrein, waar dat uh, op dit moment de hoofdrol is. Goed, we gaan ook praten over een sport die in Nederland niet veel aandacht trekt, maar in andere landen razend populair is, namelijk cricket. Bij ons te gast is Ed van Nierop. Hij is manager van het Nederlands cricketteam dat meedeed aan het WK in Azië. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. In welke landen is cricket net zo'n grote sport als hier voetbal? Uh, eigenlijk in alle landen waar de Engelsen ooit uh, zijn geweest. Die hebben daar die sport in geplant? Ja, die hebben daar de sport in geplant. En uh, is daar inderdaad, zoals je zegt, uh, net zo uh, populair als, uh, als voetbal hier. En hoe zo groot? Zo niet. Groter. Hoe groot is dat dan? Nou, toen wij tegen uh, Engeland speelden, onze openingswedstrijd op dit WK, WK keken we bijvoorbeeld 10% van de Indiaanse uh, bevolking. En dat is al goed voor uh, 180 miljoen mensen. En dat 180 is alleen, alleen India, ja. ja. Want dichter bij de dag is vandaag Egbert Hoverkamp. en zijn gedicht over wat we hier aan tafel bespreken. Hoort u tegen drie uur en heeft u een vraag of een opmerking voor ons? U kunt reageren via de mail dit is de dag@eo.nl of via Twitter en dan gebruikt u de hashtag didd. Ja, we gaan praten met Adriaan van Vuren en Harry van Bommel over de militaire ingreep van het Westen, de geallieerden in uh, Libië. Meneer van Bommel, is dit een ingreep uh, waar u voor bent? Um, ik sta achter de VN-resolutie die zegt dat er een onmiddellijk staakt het vuren moet komen. Um, het middel dat daartoe wordt gekozen is uh, een no-fly zone, maar ook andere middelen zijn daartoe geëigend. En gezien de noodzaak die er was om de bevolking van Benghazi, die acuut bedreigd werd, 700.000 mensen, tanks uh, op de stoep... Uh, stond ik achter deze ruzie, resolutie en sta ik er nog achter. Uh, bij de toepassing van geweld heb ik zo mijn vraagtekens. Uh, die zal ik ook in de Kamer aan de orde stellen. Maar dat er iets moest gebeuren om te voorkomen... dat de bevolking van Benghazi uitgemoord zou worden... Uh, en daar richt de resolutie zich op, daar sta ik achter. Ja. Gebeurt niet vaak, hè, dat u voor militair ingrijpen bent? Nee, dat klopt. Ik vind ook dat je... Want, altijd... Wat was de vorige keer? Weet u dat nog? Uh, nou, er zijn wat operaties waar wij wel steun aan hebben gegeven. Uh, denk aan Liberië, denk aan Congo, denk ook aan de, de stabilisatiemacht in Kosovo. Uh, maar uh, iets afdwingen, hè, dus uh, het leger erop afsturen, zeg maar preventief... Uh, nee, daar stemmen wij zelden mee in. Ja, meneer Van Vuren, ik hoorde u net uh, redelijk genuanceerd praten over deze missie. Meestal bent u voor... Ja, nou, bij mij heeft in mijn denken ook wel het zachtjes aan een verandering plaatsgevonden door de jaren heen. Het is, uh, het is bij mij wel duidelijk geworden dat het ingrijpen in andere landen... en het opleggen van westerse ideeën, westerse systemen, westerse uh, ideeën over democratie... dat dat buitengewoon moeilijk is en eigenlijk bijna altijd helemaal zijn doel niet bereikt of maar een klein beetje zijn doel bereikt. En dan kun je beginnen bij Vietnam maar, en via uh, Joegoslavië, Irak, uh, Afghanistan. Ja, allemaal ingrippen waar u voor was, denk ik, of niet? Ja, daar was ik voor. En maar bij Irak ik, werd u ook nog wel op de radio en op de televisie geweest... om dat toe te lichten, waarom u daarvoor was. Ja, ja. Nou, u zegt u, achteraf, ik een, zat ernaast. Een, u, u, u er zit hier een bekeerling voor u op dit punt. <laughs> daar zijn we altijd voor. Ja. Ja, maar waar is die uh, knop omgegaan bij u dan? Nou, geleidelijk aan. Uh, als je de uitzicht, uh, de, het uitzichtloze uh, optreden hebt gezien van de Amerikanen in Irak... en nu weer in Afghanistan... er is eigenlijk niemand uh, die kan geloven dat dat daar nog... Uh, redelijk goed komt. Dan hoeft het niet onmiddellijk, ik bedoel, het is natuurlijk onrealistisch... ook als het goed gaat om dan te verwachten dat het een soort Zwitserland wordt. Een ideale democratie. Maar ook als je dat punt niet bereikt... en daar nog je doelstellingen wat lager stelt... dan denk ik toch dat dat niet bereikt wordt. En, nee. en uh, dat heeft ermee te maken, denk ik, dat die eeuwenoude cultuur daar... eenvoudig... Uh, er nog niet aan toe is om een, een democratie te vestigen. Maar betekent dus dat u zich zo langzamerhand er dan bij, bij neerlegt... dat er gewoon de, de, ja, dictators zijn in landen die vreselijke dingen met hun bevolking doen... dat wij daar niet zoveel aan kunnen doen? Nou, in ieder geval wanneer het middel erger wordt dan de kwaal. Uh, dan kun je je beter niet mee hmm. bemoeien. En als je nu de kwestie Libië zou nemen als voorbeeld... en je slaagt erin om binnen twee, drie dagen... Gaddafi verwijderd te krijgen, wat officieel niet eens de bedoeling is... ja, dan zeg je, oké, okay, we hebben wat voor elkaar gekregen... en het is wel goed dat we het gedaan hebben. Maar als het erop uitdraait dat je in een eindeloze burgeroorlog terechtkomt... het uh, een failed state krijgt uh, <lacht> met alle ellende van dien... Wat er allemaal niet uit voort kan vloeien. Uh, daar zijn genoeg voorbeelden van op de wereld. Nou, dan had je er beter niet aan kunnen begrijpen. Maar, ja, want... maar dan vind ik toch met alle respect dat u een paar dingen nu aardig op zijn kop zet. Want degene die begon met, laten we zeggen, grof geweld. en dat zien we nu ook aan de wapens die vernield op de grond liggen. Uh, rond Benghazi. He, vooral Franse ja straaljagers hebben daar uh, aardig huis gehouden. Uh, dat zijn hele zware wapens die werden ingezet tegen een primair civiel doel. Daarmee schond Gaddafi alle wetten van oorlogsrecht... dat je dat soort militaire wapens nooit tegen burgerbevolking mag inzetten. Er is een, door de, al unaniem door de Verenigde Naties... aangenomen beginsel van de Responsibility to Protect. Als een regering zijn burgers of haar burgers niet beschermt... dan dient de internationale gemeenschap dat wel te doen. En zeker wanneer een, een regeringsleider, wat Gaddafi nu letterlijk heeft gezegd... ik kom eraan, ik zal geen genade tonen... we zullen je uit je huizen trekken als honden... En jij hebt de mogelijkheid om als internationale gemeenschap dat nog te stoppen. Je hebt de middelen daar voor een paar honderd kilometer ten noorden te staan. En je kunt ze tegenhouden. Dan, zou, dan, dan ben je geknipt voor de neus waard. Ook als VN, als je daar niet iets aan doet. Nou ja. en, en als je dat beginsel kent. Wij zijn verantwoordelijk om toch burgers te beschermen. En, en ook de resolutie heeft ook helemaal niet regime change. Hè? Verandering van regering als doel. Dit is, dit is het doel. Punt. Ik vrees dat u een beetje in een roze wereld leeft. Nou, dat mag nee. Dat is voor het eerst dat ideaal, we dat horen van jou, Jan. Ja, dat is nieuw. Nee, kijk, als u denkt dat de VN hierin een cruciale en doorslaggevende rol kan spelen... Kijk, de VN dat wordt gezien als een soort supranationale organisatie... die het internationale recht objectief toemeet. Je zou moeten toemen, ja. Maar zo zou het moeten zijn. Daar is geen sprake van. Daar zitten vijf permanente leden... die alle besluitvorming ieder voor zich kunnen stoppen... en die in werkelijkheid... Uh, bezig zijn met hun nationale belangen te bevorderen. Dus van internationaal recht toemeten, dat is gewoon geen sprake van. Nou, en je kunt ja, kiezen. Het. Om met in het. Zo dat is een om beetje, zo fantasiewereld een cynische, le leven. Maar ja. zo is het niet. Meneer van ja, dat is een cynische kijk op de Verenigde Naties. De Verenigde Naties zijn verre van perfect. Maar we moeten wel vaststellen dat er over. Uh, het doel wat hier moest worden uh, gehaald of, of nagestreefd... namelijk bescherming van de bevolking... dat is primair wat hier aan de orde is. Dat daarover overeenstemming is binnen de Veiligheidsraad... met een paar onthoudingen, ik geef het toe. Oh ja. Maar dat is dus volstrekt anders dan bij Kosovo. Toen was er geen VN-resolutie. Is volstrekt anders dan bij Irak. Toen was er geen VN-resolutie. En toen kon dat wel rekenen op de steun van uh, generaal van Vuren. Dus nu het louter gaat, hè, nogmaals, er staat in deze resolutie... dat bezetten van Libië absoluut niet aan de orde is en niet aan de orde mag zijn. Dus het gaat hier primair om het beschermen van de bevolking. Ja. En gezien de acute dreiging, nee, ja. ja, hadden we dit dan moeten laten gebeuren? Nee, ik ben wel wel, ja, wel ik vind wel. het wel geruststellend hoor dat u het niet met elkaar eens bent, want dan zou ik ook heel onrustig worden meneer of, van Vuren. Alsof het de bedoeling was om Irak blijvend te bezetten, alsof het de bedoeling was om Kosovo langdurig permanent te bezetten. Dat was dus precies een interventie waarmee men zijn doel wilde bereiken... en dan zo snel mogelijk er weer uit zijn. En natuurlijk ging het daar precies over dezelfde kwesties. Daar werd ook een bevolking geweldig hard aangepakt. De Albanese bevolking in Kosovo. En bijvoorbeeld in Irak was het ook niet zo'n uh, genoeglijk leven... voor de shiiten onder uh, Saddam Hussein. Dus... Uh, dat daar een, een beetje uh, heilig water over gegoten wordt door de VN. Ja, dat u daar geweldig aan hecht. Je kunt ook wat realistischer in het leven staan... en eens dus kijken naar hoe de kaarten werkelijk geschud worden ja. op de planeet. Ja, maar even, hier gingen het toch geen Ik wil even Harry van ja, ja. Bommel horen. Want, want, want u zegt, in Kosovo was er geen VN-resolutie, in Irak ook niet. Nee, maar Van Vuren zegt, wat er gebeurde, was precies hetzelfde. Namelijk ja. dat een dictator zijn eigen bevolking aanpakte. Ja, dat, dat is te makkelijk. Laten we bij Irak even dan wat langer stilstaan... Dat ging echt niet om de bevolking van Irak. Want die leed al meer dan 15 jaar onder dictator. Het ging echt om de massavernietigingswapens. Later ja. toegegeven dat dat een vals voorwensel was. Maar daar was het om te doen. Daar gingen de inspecties om. Okay. Daar gingen de vragen Als het om de bevolking was gegaan, was u voor geweest? Nee, dat zeg ik niet. Bovendien uh, wil ik niet zo schampen doen over een VN-resolutie. Uh, wij hebben internationaal afspraken gemaakt... over het gebruik van geweld tegen staten. Ja. En zomaar doen alsof dat er niet toe doet. Zoals de heer Van Vuren nu doet. Ja, daar kan ik toch echt niet maar mee in Maar even voor mijn begrip. U zegt, in dit geval ben ik voor omdat de VN voor is... maar ook omdat er een dictator is die zijn eigen bevolking uh, over de kling jaagt. Omdat, nou, niet in algemene termen. Omdat dit acuut dreigde. Die tanks die stonden daar, u hebt ze ook gezien. Het ja. zou anders wellicht dit weekend voor de... Uh, de, de bewoners van Benghazi een hel op aarde zijn geweest. Dus als u had geweten dat Saddam Hussein in een bepaald weekend... de Koerden te lijf zou gaan, had u ook gezegd... nu mogen we ingrijpen. En mogen is een kwestie van de VN. Dat is legitimiteit. Er is een VN-resolutie voor nodig. Als maar dat uw eigen, orde... Morele orde. Als dat... eigen morele oren. Als eigen morele oren wil ik horen. Nou, kijk, Het begint bij mij ook bij een drietal zaken. als het gaat om de toepassing van geweld. Is het legitiem? Is het proportioneel? Dus geen atoombom boven op een land. omdat ja. ze daar mensenrechten schenden? En is het effectief? Kun je het grotere leed wat je wil voorkomen. kun je dat voorkomen? En Legit legitimiteit, dat... dat heeft alleen met de VN te maken? Of ook legitimiteit voor uzelf? wordt verschaft. Inderdaad, rechtmatigheid wordt verschaft door een instelling die dat kan verschaffen. Is in dit geval de Verenigde Naties. Proportionaliteit, ik denk dat dat hier aan de orde was. Ja. Ik heb vraagtekens bij de bombardement van dat gebouw, ja. de beschikkingen van dat gebouw vandaag. Maar de effectiviteit, Benghazi staat. En de bewoners die leven nog in hoge mate, denk ik dat dit effectief was. Ja, Jan van Bentum, wie heeft er gelijk? Ja, dat, dat gebouw. Uh, <laughs> dat is even een detail, wat uh, de heer Van Bommel noemt. Dat is inderdaad zo'n zo uh, doel. Hè, het zou een commandobunker van Gaddafi zijn. Ja, dat is geen directe bedreiging voor de burgerbevolking geweest. Het is uh, eenzelfde gebouw als waar de Amerikanen in de jaren 80 uh, bombardementen tegen hebben uitgevoerd... Uh, daar staat ook dat symbool van het uh, van verzet van Libië tegen Amerika. Zo'n uh, zo straaljager die in een gebalde vuist is gevangen. En je ziet ook dat bij uh, degenen die niet voor de actie waren... denk ik China, met, hier nu met name over wordt gesproken. Van ja, kijk, dit is uh, het slaat nergens op. Het gaat alleen maar om uh, wraakneming ja. en uh, regime change en wat die meer zijn. Dus dat, dat is een ongelukkig doel, dat we dat inderdaad uh, vaststellen. Ja. Maar wat u hier nu uh, zegt, niet vervuren, ja? dat kunt u helemaal niet zeker weten... Een van de doelstellingen is het instellen van een no-fly zone. Ja. Dat betekent het onder meer het uitschakelen van commandostructuur. Ja. Met, en die bunker kan daar best deel van uitmaken. Ik weet niet of het wel of niet zo is, maar dat weet u natuurlijk ook niet. Maar... En zo kun je ook radars uitschakelen. Zo kun je ook luchtdoelraketsystemen eh, of luchtdoelgeschut uitschakelen. Ja, maar dit al is al die de symbolische kun... waarde ook nog. En dat, ja, ja, dat... dat is ook een afweging van proportionaliteit. Ja, nou ja, ja. Uh, u, u zegt dat. Het is niet ongebruikelijk natuurlijk... Om, om zulke middelen onder te brengen op plaatsen... Uh, wanneer, dat er een situatie is als ze aangevallen worden... dat er dan onmiddellijk... Een ongelooflijke hoeveelheid lawaai wordt gemaakt over dat, uh, het, het uh, onethische, het immorele van zo'n aanval. Daarom kun je ook je luchtdoelgeschut naast een moskee neerzetten, bijvoorbeeld. Dat is een bekende techniek. Even Van Vuren, meneer Van Bommel zei net, de effectiviteit bestaat voor mij in het feit... dat de bevolking van Benghazi nu veilig is en niet is aangevallen door uh, Gaddafi. U zei, ja, de effectiviteit bestaat als je inderdaad in staat bent om snel Gaddafi te... Uh, van zijn troon te stoten, dat zijn toch twee verschillende doelen die u formuleert? Toch? Ja, ik vind dus ook inderdaad om je dus te richten. Het gaat niet over niks. Hè? Ik bedoel, zo'n zo bevolking van Benghazi, dat die opstandelingen, die waren compleet aan het verliezen en als er geen ingreep was geweest... was Benghazi ongetwijfeld nu bezet geweest... Ja, dus door Gaddafi-getrouwen. En zou daar geweldig huishouden zijn. Daar hoef je niet lang over te uh, praten. Daar ben ik ook mee eens. Het is natuurlijk goed dat dat gestopt is. Maar wat nu... als er een... een, een, een, een uh, padstelling ontstaat... tussen Tripoli en... Uh, en de Gaddafi-getrouwen enerzijds... en die opstandelingen... die natuurlijk nu weer... Uh, een geweldige moreel boost hebben gehad en die nu wel weer willen vechten. Daar zit u eigenlijk in, maar dat is meer een strategische aanzet. Nou, dan nee, een morele dan, dan moet u eens opletten wat dat voor gevolgen heeft hmm. voor de burgerbevolking. En dat weet ik niet, dat weet niemand, want we kunnen niet in de toekomst kijken. Ja. We kunnen ook niet weten wat er in Benghazi gebeurd zijn. als die stad in handen was gevallen van Gaddafi. Maar, één ding, uh, maar daar zou ongetwijfeld van alles gebeurd zijn wat we niet willen. Maar op veel grotere schaal van het land Libië... als die gevechten voortduren... als daar uh, die, die hele reeks steden die daar aan de kust liggen, liggen... als daarom gevochten wordt. Als er gevochten gaat worden om Tripoli, mocht dat het geval zijn... als Gaddafi stand weet te houden... dan zijn, is de ellende, het menselijk leed daarvan misschien vele malen groter... als wat er gebeurd zou zijn oh, in Benghazi. Zegt u eigenlijk, ik weet niet zo goed of we er goed aan gedaan hebben? Nee, dan natuurlijk niet. Ten meer omdat de politieke doeleinden... en daarvan afgeleid de militaire doeleinden... die zijn niet duidelijk geformuleerd. En dan weet je niet waar je aan gaat beginnen. U zou niet voor deze resolutie hebben gestemd? Uh, Nee, te meer dat je dan ook wil weten wie gaat dat uitvoeren. Aan wie, niet, aan wie besteden we dat uit? De NAVO is het niet. Uh, dus uh, de commandovoering, wie is er de baas over deze operatie, is niet duidelijk. Hoewel de Amerikanen... Maar misschien dat meneer Van Bommel wat kan uitleggen. Ja, er, sta, er ja. staat toch wel wat in die VN-resolutie. Het gaat over uh, uh, het, het garanderen van die veiligheid. Uh, ook uh, door middel van een no-fly-zone. En daarbij wordt verwezen uh, naar landen die dat uh, vanuit nationaal beleid doen. Frankrijk heeft die verantwoordelijkheid genomen, de Britten, de Amerikanen. Door regionale organisaties uh, of arrangementen. Uh, en met alle middelen die daartoe uh, noodzakelijk worden geacht. Uh, daarbij wordt dus niet uh, exclusief verwezen naar de NAVO. Ook de Arabische Liga wordt genoemd. Uh, de NAVO wordt niet eens als organisatie niet eens genoemd. Nee, sterker nog, die is ook als organisatie toch nog niet voor tot nu toe. Dat klopt. Turkije en is zijn nog steeds niet nee, akkoord. Turkije ligt dwars. De NAVO uh, is het alleen eens over een, uh, uh, een wapenembargo. Uh, dat is wel de minimumvariant, zou je kunnen zeggen. Wat mij betreft zou dat wapenembargo er tegen de hele regio regio zijn, want er zijn daar meer landen waar het rommelt. En ik ben het wel met de heer Van Vuren eens... dat het ontbreken van een politiek doel... Uh, dit tot een sprong in het duister maakt. Maar tegelijkertijd... Uh, moeten we de ambitie van de VN... ook niet hoger stellen... dan dat die is. Want ik begrijp van de heer Van Vuren... dat hij het liefst uh, eigenlijk die directe... politieke doelen, zoals het verwijderen van Gaddafi... of het komen tot een andere staatsvorming... in Libië, uh, in een resolutie zou hebben gezien. Ik denk dat dat nou juist... heel gevaarlijk zou zijn geweest. Want? Want... Um, dan, ah, dan zou je er geen, uh, overigens geen, uh, ge, ge, ge, geen uh, overeenstemming over bereikt hebben. Want wie zou daar tegen geweest zijn? Dan zouden vanzelfsprekend China en Rusland daar tegen hebben gestemd. Want die hebben zelf ook te maken met, uh, met, met opstandige volken op hun eigen gebied. Uh, denk aan de kwestie Ticheni, die nooit is oh, ja. opgelost. De Tibetanen, nou, de Taiwanese, noem maar op. China zit met zo'n probleem. Dan zou men het daar nooit over eens geworden zijn. Dan zou men zich niet hebben onthouden van stemming. Met deze uh, resolutie wel. Omdat die echt niet verder gaat dan het beschermen van de bevolking. Maar ja... En dat Zegt van zegt dan de vervolging, er is geen, geen politieke doel. Dat geeft u eigenlijk nee, toe, daar bent u het mee eens. Dat, dat klopt, dat, maar dat, uh, het humanitaire doel van het beschermen van de bevolking... maakt uh, dat uh, door het optreden van uh, de internationale gemeenschap... daar mogelijk uh, ruimte ontstaat voor een politieke oplossing... die in Libië zelf gevonden zal moeten worden. En, en, en mensen als de... Van Bommel die hechten aan termen als internationale gemeenschap een volkomen inhoudloze term. Wat is de internationale gemeenschap? Kun je die opbellen? Is er iemand die daar de hoofdman van is? Kan die iets, kan die iets bewerkstelligen? Nou ja, dan zijn we weer terug bij die VN. Uit de woorden van, van Bommel, net nog, geen nog geen minuut geleden... kon je al opmaken dat die resolutie die er ligt... dat is dus een kwestie geweest van koehandel. Ja? Je kon net zover komen... dat het mag nog een mirakel heten dat hij er is... maar in ieder geval zouden China en Rusland... Nog toegestaan hebben dat je een verdergaande resolutie zou willen maken. Dat en komt. dat komt uit, voort uit nationale belangen. De Chinezen die willen geen pottenkijkers in hun interne aangelegenheden hebben. Die hebben een klein probleempje met Tibet, met de Dalai Lama. Ja. Dus blijf met je... Uh, met je, blijf je, hou je neus uit onze interne maar aangelegenheden. Wat, wat, wat wilt u daarmee zeggen? Ja, dat, nou, dat, je van... dat je dan ook niet wil toestaan dat de internationale gemeenschap... ik zal die term ook gebruiken... zich bemoeit met de interne aangelegenheden van Libië. Dus zeg, dat ja, kan maar, hoe kan, kan je nou als China voor ingrijpen... in de interne aangelegenheden van Libië zijn... en tegen ingrijpen in jouw eigen land of daarom beïnvloeding gaat, in je precies, eigen land? Precies, en daarom gaat deze resolutie niet verder... dan het beschermen Juist. van de burgerbevolking Juist. in Libië omdat daar een acute noodzaak toe was. Ik denk dat zelfs wanneer die acute noodzaak er niet was geweest... Hè, iedereen heeft die beelden gezien. Um, ik ben ervan overtuigd dat die stad, uh, generaal Van Vuren zegt eigenlijk hetzelfde... die stad zou zijn ingenomen, mogelijk met heel veel bloedvergieten. Wanneer die acute noodzaak er niet op dezelfde wijze was geweest... denk ik dat deze resolutie er ook niet zou zijn geweest. Plus, plus en dat is misschien nog wel één belangrijk detail. Jok, is niet, die resolutie is niet zomaar uh, uit het niets opgekomen... of door een paar uh, rebellengroeperingen. Uh, hier is met grote nadruk omgevraagd door 21 leden van de Arabische Liga. Dus de voltallige Arabische Liga minus Libië. Uh, de organisatie van de Islamitische Conferentie heeft het optreden van Gaddafi veroordeeld. Maar gist, gisteren, Unie... geen is weer aarschijnlijk bij de ja, Arabische Liga. Ja, omdat, omdat, omdat secretaris-generaal van de Arabische Liga Amr Moussa uh, kennelijk geloof hechtte aan dat Gaddaf, wat Gaddafi riep. Uh, er zijn veel doden gevallen. Ja. Nou, dat lijkt heel erg mee te vallen. Dus vandaag heeft Amr Moussa verklaard. Nee, ik steun de resolutie. En ook de uitvoer zoals er uh, nu gestalte aan wordt gegeven... Ja. zolang burger, uh, de burgers maar zoveel mogelijk worden ontzien. Ja. Dat is van grote betekenis omdat dat ook druk zet op het proces wat nu... Gestalte krijgt. Namelijk ja. het proces waarin er een padstelling is omdat Gaddafi duidelijk uh, militair op dit moment niet durft of niet kan optreden tegen zijn eigen bevolking. Uh, en de internationale gemeenschap, of laat ik het zo zeggen, de coalitie die de no-fly zone uitvoert, de zaak dusdanig onder druk heeft dat dat fysiek ook beheersbaar is. En dat betekent dat er in die situatie van, mag ik het zeggen, relatieve rust. De spanning is even weg dat dat momentum kan worden genomen... met steun van de Arabische Liga om daar tot onderhandeling te komen... Ja, ja, en een verandering even. van de, de machtsconstellatie in Libië. Want, Want dat is moeten, wat er uiteindelijk moet gebeuren. Maar wie moet er dan nu met wie gaan onderhandelen? Kijk, er is een, een verzetsraad. Door ja. Frankrijk benen ja. erkend als het legitieme gezag ja. van Libië. Door de voeltalige zeer... liga erkend. Ja, dat, dat, maar die vind ik veel belangrijker dan Frankrijk in dit ja. debat. Want zij kunnen Gaddafi isoleren. Zij kunnen Libië wat dat betreft dwingen uh, naar de onderhandelingstafel te gaan. Lees Gaddafi. En op die wijze kan daar dan een, een nieuwe machtsconstellatie. Dat is wat u nu hoopt. Dat die, dat dat dat is die, is dat hoop. die rebellen gaan, of op opstandelingen, ik weet niet hoe ze precies zijn. De heten. verzetsraad noemen ze het De zichzelf. verzetsraad, ze gaan onderhandelen met Gaddafi. En dan vrijwillig komen tot het afstaan Hallo? van ja. de ja. ja, nou, ik hoorde een vreemde mevrouw op mijn Er werd ingebroken. Ja, ja. <laughs> nee, maar dat, dat zou natuurlijk nee. de, de ideale situatie zijn. En ik denk dat de kansen daartoe nu met een uh, min of meer afgedwongen staakt het vuren. T een he helemaal staakt het vuren is het natuurlijk nooit. Ja. Maar met de situatie die nu is afgedwongen... door die internationale vliegtuigen... en door het uitschakelen van, de, van het luchtafweergeschut, dat er een situatie is die anders ondenkbaar zou zijn geweest... Ja. en door Gaddafi ongetwijfeld zou zijn gebruikt om twee dingen te doen. Eén, internationaal verwarring te stichten... en twee, tegelijkertijd zijn eigen bevolking uit uiteindelijk. Eigenlijk zegt u, nu is die operatie al geslaagd. Ik heb, ik heb meteen gezegd, uh, in ieder geval deze resolutie en de no-fly-zone, dreigen daarmee, is effectief. Want die tanks zijn de stad niet ingereden. Ja. Meneer Van Vuren? Nou, met die Nationale uh, uh, Overgangsraad... Verzetraad, zoals die officieel heet, de Verzetsraad, okay. dus prima... dan komen we er wel. Als u nou weet dat de leider daarvan ene Mustafa Abdul Jalil is... en dat deze man iets ja. is geweest voor deze... namelijk minister van Justitie bij Gaddafi. Dat is dus de man die nou die opstandelingen leiding geeft. Nou... Als je het gebracht hebt tot minister van Justitie onder Gaddafi... dan denk ik niet dat je uitgemunt hebt door hele hoge ethische en morele principes. Lijkt me sterk. Maar deze meneer is wel de baas geworden of heeft zichzelf de baas gemaakt... of is in ieder geval de voorman van die verzetsraad. Als, dus dat zijn we nu aan het bewerkstelligen. E, om het heel erg vierkant te zeggen. De ene boef zijn we aan het vervangen door de andere boef. Nou, dat is wel heel erg vierkant. Want daarmee zouden we eigenlijk zeggen dat iedereen die gefunctioneerd heeft onder het systeem van Gaddafi dat hij geen enkele politieke rol meer mag spelen. Maar minister van dat, Justitie is niet zomaar iedereen. Nee, dat ben ik met u eens. Maar de grote fout die gemaakt is in Irak is dat we iedereen die iets in de baatpartij uh, betekend ja, uh, had die hebben we naar huis gestuurd en daardoor ontstond er een volstrekte chaos in het maar land. Even, Ik wil even bij meneer Van Vuren blijven. Want wat voorziet u dan nu? Stel dat die twee, wat Van Bommel hoopt, gaan onderhandelen. Ja, het is steeds dat wij denken dat als daar nu eenmaal zo'n dictator als Gaddafi of Mubarak in Egypte of Ben Ali in Tunesië is verdwenen, dan krijgen we het voor elkaar. Dan uh, breekt, de breekt de morgenstond aan. En, dan en nu u zegt het... dat is veel te roos, dat is veel natuurlijk te optimistisch. veel te optimistisch. Want, maar wat is uw alternatief? Want, want de, daar word ik wel de benieuwd kwestie naar is dat die problemen die daar ten grondslag liggen. en die voor een heel groot gedeelte voortvloeien uit een razendsnel exploderende bevolking. wat veel te weinig in beeld is, dat probleem. dat er geen mogelijkheden zijn veel om. Veel jonge mensen die willen werken en om die werken en jeugd geen werk en geen te hebben. op te leiden om die aan een baan te helpen, om die aan huizen te helpen als ze willen gaan trouwen. Als je in die landen komt, dan, dan weet je niet wat je ziet. Het stikt er van de jonge mensen. Ja. Er is een meneer geweest, die heet Samuel P. Huntington... die heeft het boek Clash of Civilizations geschreven. En in dat boek beschrijft hij dat wanneer een bepaald percentage... van een bevolking tussen de 15 en 25 jaar oud te groot is ten opzichte van de rest... Hmm. dat dat een recept is voor problemen. Dan en, krijg je probleem. Dat is, dat is in het hele Midden-Oosten... bijna zonder uitzondering het geval. Maar wat moeten we dan Aanstormende doen? Aanstormende jeugd. Ja, dat is in de eerste plaats. Kijk eens, ik heb die kinderen niet op de wereld gezet. Dat is dus hun <lacht> nee. probleem. Maar dat verwijten we ja. u ook niet, hoor. Nee, dus kijk dat, dat idee dat het Westen... met een soort missiegedachte... overal op de planeet... Uh, de problemen die er zijn... moet gaan rechtzetten, of het nou Zimbabwe is okay. of dat het nou is. Maar dan is dat natief hekt om en niet meer over hebben? Nou ja, tot op zekere hoogte. Je kunt daar natuurlijk... Eh, eh, eh, je, je hoeft dat niet eens een hecter omheen en de sleutel weggooien. Maar je, je kunt daar natuurlijk proberen aan bij te dragen. Ja, en als er zinvolle mogelijkheden zijn om daar de koers van die olietanker een graad of twee te verleggen, je heb je al heel bereikt. Maar dat als je in denkt geval dat je hem om kunt draaien dan uh, maak je een vergissing. Uh, ja, mag ik daar nog heel even op ingaan? Want hier hebben we het eerder over gehad, een paar weken geleden ook. En uh, toen heb ik ook aangekaart van... dit wordt in de Arabische wereld al lang al gezien. 2005 is daar een rapport re over geweest. Hè. Het Arabische Zwarte Gat. Um, los van die enorme bevolkingsgroei... waarom zijn de jongeren werkloos? Waarom is er zo weinig te doen voor hen? Omdat juist die dictatoriale regimes... ontwikkeling van die samenlevingen... stagneerden als een zwart gat. Er is geen beweging meer mogelijk. Alles, alles wordt gevangen door ze. Ja... Um, Juist mensen als Gaddafi, Ben Ali, Mubarak zijn er voor een deel voor een belangrijk deel. De oorzaak van dat die situatie er dus zo is, zoals u dat zag. Dat die mensen daar voor nee, 20, dat, 40 procent rondlopen. Dat beweert u wel, maar dat is een bewijs uit het ongerijmd. Maar het probleem hebben... is niet da dat zij niet gezorgd hebben voor ontwikkeling. Het echte probleem is dat daar zo'n enorme aantallen jeugd zijn. Ja, ja, dat is een probleem. probleem. En er is geen regering op deze wereld die die problemen had kunnen oplossen. Nog Dan een, had nog daar veel eerder moeten beginnen met gezinsplanning. Um, dat is een mogelijke oplossing die u aankaart, maar um, nou, is dat bij, binnen de, Arabien, binnen de Arabische intelligentie is er wel degelijk gesproken over hoe moet je hiermee omgaan. En wat je het, waar is de ellende mee begonnen met rellen om de broodprijzen? Heel simpel. Geen inkomen, geen werk. Dus je, je probleem los, uh, is niet opgelost als ja. de dictator weg is. Dan begint het pas. Ja, dat is dezelfde maar er zijn, we wel degelijk, er zijn wel degelijk ideeën over hoe kun je daar wat aan doen. En laten we als Westen dat in vredesnaam ondersteunen... in plaats van er een hek om te zetten. Want op een dag gaat dat hek om. En, dan komen ze en dat hebben we in Coyta gezien en andere Spaanse enclaves in Noord-Afrika. Dan stormen ze met tienduizenden, zo niet honderdduizenden aan deze kant op. Goed. En dan is er geen houden aan. En het zou ook tot op zekere hoogte dan volstrekt oneerlijk zijn om ze tegen te houden. Dat wordt het nieuwsoverzicht van half drie. Praten we aan deze tafel verder met Ed van Nierop... manager van het Nederlandse cricketteam, net teruggekeerd van het WK... en met Jan van Bentem, u hoorde hem al, van het Nederlands Dagblad. En over twee uur op deze zender, het Radio 1 Journaal... met daarin een vraag bij het nieuws voor u als luisteraar. Tim Overdijk, welke vragen hebben jullie vandaag? Nou, Libië heeft natuurlijk in onze uitzending verschillende lagen. We kijken naar het laatste nieuws... Eh, maar ook bekijken we de situatie vanuit militaire, politieke en diplomatieke hoek. We hebben een aantal deskundigen... en die willen gewoon wat luisteraarsvragen gaan voorleggen. Dus... Eh, die oproep is Welke militaire, diplomatieke of politieke vraag hebt u over de actie in Libië? Die leggen wij voor. Reageer via Twitter, apenstaart, NOS Radio 1. Eh, of onder ons weblog op de site nos.nl. .no. Dankjewel, Tim. En nu is het nieuws van half drie: Radio 1. Het NOS Journaal. De Russische premier Poetin heeft zich kritisch uitgelaten... over de resolutie van de VN-veiligheidsraad over Libië. Hij sprak van een zwaar gemankeerde resolutie... die doet denken aan de middeleeuwse oproepen voor kruistochten. Rusland heeft donderdag in de Veiligheidsraad niet tegen de resolutie gestemd... maar onthield zich van stemming. De Spiegel heeft foto's gepubliceerd van Amerikaanse militairen die poseren bij de lichamen van gedode Afghaanse burgers. Het Duitse Weekblad heeft drie foto's geplaatst, maar hij zegt er ongeveer 4000 te hebben en ook filmpjes. De foto's worden gebruikt in een Amerikaanse strafzaak tegen vijf militairen die Afghaanse burgers zouden hebben vermoord. De aanpak van de snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere kan beginnen nu minister Schulz er haar handtekening onder heeft gezet. Snelwegen worden verbreed en meer dan 100 bruggen en viaducten worden aangelegd of aangepast. Het gaat een kleine 4,5 miljard euro kosten en moet in 2020 klaar zijn.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 ANUB ah, Verkeersinformatie. Er staat file op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle. Tussen Apeldoorn Noord en Vazen, 4 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Beide rijstroken zijn dicht. Je wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Radio 1, dit is de dag. Nieuw, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Hier aan tafel zit de generaal-majoor buitendienst Adriaan van Vuren... SP, Tweede Kamerlid Harry van Bommel... buitenlandcommentator Jan van Bentum van het Nederlands Dagblad... en Ed van Nierop, hij is manager van het Nederlandse kikkerteam... net teruggekeerd van het WK. U kunt reageren via Twitter, gebruik dan in uw tweet de hashtag DDD... of ga naar onze website ditisdedag.nu. Nederland gaat voor een handjevol publiek meteen goed van start. Het verkiest om als eerst aan bed te gaan, dus als eerste mogen slaan... En dat doet met name Ryan ten Doeschate fantastisch. Hij slaat alles wat los en vast zit. En zoals nu, als hij het over de lijn in één keer doet, komen er zes punten bij. De Engelse bowlers worden er helemaal misselijk van. Zeker als ook de fielders, de mensen die de bal moeten tegenhouden, zeker moeten vangen. Er helemaal niets van bakken zo nu en dan. Ja, we luisterden naar een fragment van de wedstrijd van het Nederlands cricketteam tegen Engeland tijdens het WK. Het Nederlandse cricketteam hoopte op het WK in Azië minimaal twee keer te winnen in de groepsfase van het toernooi. Maar afgelopen vrijdag ging ook de zesde en de laatste poolwedstrijd verloren. Ed van Nieop, manager van het team. Hoe is het om daar, uh, naar te luisteren, naar dit mooie fragment? Fantastisch dat je in ieder geval uh, in de media wat cricket uh, hoort. Dat hebben we normaal niet. Normaal een minuut, minuut of tien per Per jaar denk ik, en dan alleen als er een, een rampje gebeurt uh, op sportgebied. Zoals dus wij verdubbelen die... het nu al uh, door tien minuten met u te gaan praten. Nou, geweldig. Ja. Hoe kwam u terug op Schiphol na dit toernooi? Uh, in verhouding met uh, wat ons is overkomen in, uh, in die drie landen waar we hebben gespeeld, uh, buitengewoon rustig. Ja, want? Het is erg prettig als je uh, weer eens gewoon ergens kan staan zonder dat er allerlei mensen aan je proberen te zitten. Ja, want het was, u was in drie landen. Hè? Het was India, Bangladesh. En... We zijn begonnen uh, 30 uh, uh, januari in Dubai om ons voor te bereiden. Toen Sri Lanka, uh, India, een uitstapje naar Bangladesh en weer terug naar India. Ja, en wat gebeurt er dan als je daar op een vliegveld aankomt als gedeelteam? Nou, ten eerste is het buitengewoon prettig reizen dat alles voor je georganiseerd wordt, want je reist als als uh, sterren zou ik maar zeggen en uh, je hoeft werkelijk niet zelf uh, te organiseren. Je wordt een lounge gezet en uh, je bagage vind je vervolgens terug op je, op je hotelkamer. Er staan gemiddeld 50 televisieploegen die allemaal vragen aan je willen stellen. En met name aan de zojuist uh, gememoreerde Ryan Ten toeschaten, die uh, erg goed gespeeld heeft. Maar ook aan u? Uh, zelfs als manager ben je buitengewoon populair. <lacht> u bent dat een held. Nou, dat niet. Ze willen je niet. aanraken. Uh, inderdaad, er zitten veel uh, schone kleren aantrekken daar, want iedereen zit aan je. Echt letterlijk, ja? Ja, het is echt... Uh, maar wat raar, doen ze dan huilzun. aan u? Uh, ze proberen je aan te raken. net zoals uh, lukt uh, ze dan ook. Jonge jongetjes hier voetballers zullen aanraken. Nou, er, er, er wordt uh, behoorlijk uh, wat security om je heen gezet. Ja. Uh, we reizen in bussen met, uh, met uh, echt twintig uh, politieouders om je heen. De straten worden afgezet. Uh, er staan uh, echt rijen dik mensen. Het is, uh, het is onwaarschijnlijk. Toen wij tegen Bangladesh speelden in uh, Chittagong... Zei de plaatselijke politiechef dat er 400.000 man op de straat waren. Alleen het stukje van ons hotel naar het, naar het stadion. En die proberen allemaal je bus aan te raken. Dat is, dat is uniek. Dat moet dan toch wel heel erg een domper op de vreugde zijn. Als je dan op Schiphol aankomt en misschien stond uw vrouw er alleen maar. Of stond uh, nou, er nog iets van de, de bondsvoorzitter was er gelukkig. Die heeft ons allemaal een handje gegeven. En voor de rest was het uh, erg prettig om weer in de anonimiteit uh, <laughs> terug te keren. Dat ja. ging dan ook zonder problemen. Alhoewel het natuurlijk wel uniek is om dit, uh, dit mee te maken. Ja. Uh, maar je speelt... was, het, was het voor het eerst dat Nederland op dit niveau mee... Nee, nee, nee, het was onze vierde WK. Oké, okay, dus het gaat al een tijdje wat beter. Nou is het niet heel goed gepresteerd op het WK. U had gehoopt op meer. Maar begrijp ik dat die wedstrijden heel lang duren. Een heel, maar, en dat je dus in delen van die wedstrijd dan heel goed kan zijn, maar dan toch alsnog zo'n wedstrijd kan verliezen. Ja, het is, uh, het is een hele interessante sport. Het is jammer dat er zo weinig aandacht aan besteed wordt hier. Het is, een, uh, het is eigenlijk een, een teamsport. Je speelt met, uh, met een team van elf. Maar de uh, individuele uh, prestaties zijn heel belangrijk. En er komt een behoorlijk stukje uh, uh, ja, psychologie aan te passen. Omdat je aan de ene kant... Uh, je hebt maar één leven als slagman... en aan de andere kant uh, moet je wel proberen runs te maken... Uh, zonder uit te gaan. Dus uh, het, is een, het is een continu gevecht. Uh, en als je... Helaas, zoals veel Nederlanders niet weten uh, waar je op moet letten... denk je dat er erg weinig gebeurt, maar u, dat gebeurt continu. Het klinkt een klein beetje gefrustreerd, hoor. Nou, niet echt. We zijn het gewend allemaal in Nederland. Okay. Maar u zegt, van, wij interesseren ons er niet voor. Uh, het is te ingewikkeld voor ons om te begrijpen. Ja, het is dat... natuurlijk makkelijk om een sport te volgen... dat je een bal in het net moet, uh, ja. moet schoppen. Dat is, dat is wat, wat makkelijker om te volgen... dan een sport die wij niet uh, met de paplepel uh, ja, hebben. Nederlandse bedrijven die sport? Er zijn uh, rond de 6.000 mensen die cricket in Nederland. Er zijn iets van 40 uh, clubs. En uh, als je dat vergelijkt met landen als India, Bangladesh... Uh, Pakistan, waar, waar op iedere hoek van de straat... waar wij gewend zijn om naar voetballertjes te kijken... Oh. wordt gekrikken. 6000, en toch doen we mee aan 2K, dan zijn we best wel goed. Uh, ja, ik denk dat wij als B-land... Uh, we zijn zeg maar nummer twee uh, van de B-landen. En uh, om dan tussen de helden uh, die wij normaal alleen op de televisie zien... als je een, een sky abonnement tenminste op je dak hebt staan. Ja, wat, wie zijn de A-landen, noem ze even? Nou ja, dat zijn uh, de Commonwealth-landen. De, de, zeg maar de, Commonwealth, uh, de Zuid-Afrikanen, Engeland, India, Pakistan, uh, Nieuw-Zeeland. Uh, dat dat is echt landen. top. Ja, Sri Lanka, erg goed. Ja. Nou zit er in dat Nederlandse team, heb ik begrepen... er zijn 15 Nederlandse selectiespelers. 10 zijn, daarvan zijn in het buitenland geboren. Uh, nou, het is ongeveer 50-50. 50-50, ja. oké. Okay. Is het niet mogelijk hebben... om een, een, een All Nederlands team uh, samen te stellen? Ja, dat kan wel, maar dan heb je niets te zoeken op een, uh, een WK. Oh. Uh, het is zo dat wij dankbaar gebruik maken van de mannen die uh, Nederlandse paspoort hebben, maar opgegroeid zijn in, uh, in uh, zeg maar, cricketlanden. Uh, maar hebben ze dat paspoort gekregen om in het elftal te kunnen spelen, of hadden ze dat sowieso al gekregen? Nee, we hebben natuurlijk uh, in, U in gaat nu heel his... geniepig kijken. <laughs> nee, we hebben in de historie natuurlijk als Nederlandse volk uh, overal op de wereld gezeten. Uh, het is Leuk om te zien uh, dat er allerlei Nederlandse namen overal uh, naar boven komen in landen als Sri Lanka, Zuid-Afrika en, en, enzovoort. En uh, daar zijn een aantal uh, uh, Nederlandse paspoorthouders aan. Uh, uh, en die door hadden ze al gekomen. om even bij de vraag om thuis te blijven voordat ze cricket gingen spelen? Nee, nee hoor, die zijn oh. gewoon keurig uh, oh. al Nederlander voordat ze geselecteerd okay, zijn. Okay. Maar we zijn wel actief op zoek geweest naar, uh, naar paspoorten. Joost, zou jij je niet eens laten uh, hoe heet dat? Naturaliseren? Nee, nee, nee. nee. Dat, dat vraag dan, je niet. Nee, dat is. Uh, dat, maar dubbel paspoort dan. Maar u zegt het kan. Wij kunnen niet op dit niveau spelen als we het met puur Nederlandse spelers moeten doen. Dat uh, nee, ik niet. denk dat dat uh, erg uh, hoog gegeven zou zijn. Ja. Het, is, uh, het is een sport waar je vroeg mee moet beginnen. En wij hebben op, uh, op onze Nederlandse scholen helaas maar een uurtje sport uh, iedere dag of sorry, iedere week. Zelfs. En dan krijgen die regels nooit een uitgelegd in het En, en daar is in het spel spelveld ingewikkeld voor. Ja, ja. Dus dat wordt, dat lukt dan niet? Hoe, hoe kijken die landen, die, die echte toplanden, kijken die aan tegen Nederland? U dus spelen dan wel mee op dat WK. Uh, we spelen wel mee. En we hebben uh, een visitekaartje afgegeven in die eerste wedstrijd. Waardoor uh, wij opeens op de dat kaart was stonden. Tegen Engeland, dat was tegen Engeland. En dat deed u het heel goed. Ja, we hebben eigenlijk op het laatste moment uh, net niet uh, kunnen winnen daar. Omdat een van onze werpers, onze bowler uh, Pieter Borren geblesseerd was. Waardoor we eigenlijk met één werper te weinig in de strijd gingen. Waardoor we op het laatste moment verloren van, uh, van Engeland. Maar uh, respect afgedwongen. En uh, dat bleek ook wel aan de... Uh, en de aandacht die we daarna uh, kregen in de media. Er stonden echt hoordes mensen. Het is, uh, het is uh, uniek geweest. Even naar de andere aan tafel. Meneer Van Vuren, kent u cricket? Ik heb het uh, in mijn schooltijd, heb ik er lessen in gehad. Maar het is, uh, ik heb nooit doorgedrongen tot dit niveau. Maar u snapt in ieder geval de spelregels? Toen wel. toen wel. Nee, niet meer. Jan van Bente? <laughs> in een ver schoolverleden. Dus een grijze waas van uh, geschiedenis. Henri van Wommel? Ik heb het in India gezien... Um, uh, en ondanks dat ik er uren naar gekeken heb, snap ik nog steeds niet <laughs> van de spelregels. Meneer, uh, ja, kunnen ze daar niet een keer wat aan doen, meneer Van Nieuw? Of helpen, misschien, dat wij het zouden snappen? Nou, ik, misschien is het een goed idee voor de EO om daar eens een aantal uren uitzendingen <laughs> oh, aan te doen. We hebben er al een paar uur voor nodig. Maar hoe <laughs> ja. is het bij u gegaan? U, hoe komt u terecht bij dat cricket? Uh, het is uh, in mijn familie eigenlijk uh, met de paplepel ingegoten. Wij zijn uh, uh, opgegroeid met uh, vakanties tussen twee cricketwedstrijden in. Dan gingen we s'avonds weg. Uh, en dan uh, de volgende weekend, dat er gesproken Speeld moesten worden, kwamen we s morgens aan. Zodat we maar vooral geen wedstrijd... Uh, maar waarom was dat? Uh, ja, fanatiek uh, sporters, denk ik. Uw ouders? Uh, mijn, mijn vader met name. Nou ja, maar en dan had, zijn, het had, zijn vader. Het, had het hockey kunnen zijn of voetbal. Waarom koos die familie nou juist voor cricket? Nou, voor beide. We, we, we, we zijn in de winter... Vroeger was het zo dat je zes maanden een wintersport deed... en, en zes maanden een zomersport. Helaas is het nu zo dat de, de hockeyers en de, de voetballers... Uh, geloof ik, acht, negen maanden van het jaar... Uh, het seizoen opsoeperen en dat er tussendoor nog even snel gekrikkerd of getennist ja. uh, moet worden. Want kunt u ervan leven of doet u andere dingen nog voor de kost? Nee, nee, nee. We hebben, we hebben uh, zeg maar drie professionals in het team en de rest inclusief uh, uh, mijzelf uh, amateurs. Ja. En wat doet u de rest van, van het jaar? Ik heb een reclamebureau in Amsterdam. En okay. Ik uh, ben zeven weken net van huis geweest. En uh, dankzij de moderne technieken heb ik toch uh, mijn werk kunnen doen. Savonds Met... zit de werk op uw kamertje? Als iedereen lekker ging, uh, ging ronken, dan uh, kon ik Dat nog eventjes aan, uh, aan de slag. Die sterren in India en Pakistan die verdienen echt heel veel geld. Dus ja. dan moet u, gaat u met een wat amateurtjes... die dan misschien wat onbetaald verlof van hun werkgever gekregen hebben... daar tegen spelen. Ja, heel bijzonder. En ja. daarom des te meer bijzonder dat, dat wij op dit niveau... Uh, iedere keer ons uh, kwalificeren voor zo'n toernooi. Ja. Maar wilt u dan niet heel graag ook gewoon uh, de professionals... Uh, onder hoede nemen in Nederland. Want dan kunnen ze nog tot een veel hoger niveau komen. Uh, ja, maar ik denk dat daar het niveau uh, nog niet uh, goed genoeg voor is. En uh, er zijn gewoon te weinig uh, professionele... Uh, of cricketers die professioneel zouden kunnen cricketen... om daar een... Uh, een professionele setup voor in het leven te roepen. Ja, want wat heb je daarvoor nodig dan dat, dat het kinderen dat op school al gaan leren? Bijvoorbeeld, dat en, zit er toch niet in? Misschien? Nee, dat zit er niet in. We zijn heel erg blij met alle aandacht die, die onze verrichtingen teweeg hebben gebracht. En ik, ik hoor ook links en rechts mensen die zich opeens dingen gaan afvragen over, over deze sport. Dus laten we hopen dat de prestaties, ondanks het feit dat we geen wedstrijd gewonnen hebben, toch teweeg brengen dat er een aantal mensen gaan krikketen. Ja, want dat is wat u nodig hebt, meer leden... om daar dan ook weer uit te kunnen putten... om mee te doen met, met, met dit, op dit niveau. Uh, nog even naar die landen. Hoe, hoe leeft, vertel nog eens iets over hoe dat nou leeft... onder, onder gewone mensen. Daar zit iedereen dan met een transistorraadje naar een wedstrijd te luisteren? bijvoorbeeld? Uh, ja, op de hoeken van de straat... waar televisies in, in etalages staan... staan domme mensen. Uh, er wordt gevochten om kaartjes... Uh, het is, uh, het, het is totaal anders dan wat wij gewend zijn als wij in Nederland een Interland spelen... en er komen tussen de 200 en 500 mensen kijken... ondanks dat de tegenstander buiten gewoon interessant is. Ja, dus iedereen is gewoon in cricket. Daar, gaat het, daar komt het eigenlijk op neer. Uh, ja, ik denk dat uh, cricket een, uh, een sport is die in landen als uh, India, Pakistan, uh, Sri Lanka... daar wordt maar over één ding gesproken en uh, dat is over cricket. Uh, en als, uh, als er een Interland... Uh, plaatsvindt tussen bijvoorbeeld Sri Lanka en India... of India en Pakistan... dan kijken daar echt miljarden mensen naar. Dat kunnen wij ons helemaal niet voorstellen. Nee. Wat is het volgende doel? WK is dus niet gelukt, maar wat, wat is het volgende? Uh, wij gaan aan het einde van het jaar ons voorbereiden op de WK 2020. Dat is een uh, korte spelvorm die slechts uh, drie uur uh, duurt. Uh, en dat is een spelvorm die mateloos populair is... ook weer in die cricketlanden. En wij hopen dat die korte spelvorm de aandacht gaat krijgen die het eigenlijk verdient. Want het is een buitengewoon sensationeel spel om naar te kijken. En kunt u niet een Indiaas paspoort aanvragen dat u ook er helemaal van kan leven? Nou, dat zou betekenen dat ik in India zou moeten gaan wonen. En ik vind het een fantastisch land om af en toe te zijn. Maar om daar te moeten gaan wonen, dat, dat heeft toch iets te veel nadelen. En ik vind Nederland een fantastisch land om in terug te keren.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 Traveller. Wie hadden ze gedacht? Wereldweek. Vandaag met Jan van Bentem van het Nederlands Dagblad, Buitenland Jan, we gaan het hebben over verschillen tussen Shiiten en Soenieten. Mm. Want dat speelt een rol bij al die conflicten in het Midden-Oosten en uh, Noord-Afrika. Wat, wat is het probleem precies? Uh, ja, het probleem is niet alleen een theologische verschil, het is een, uh, de, de, de verschillende stromingen binnen het islam, tweede, de islam. De en Shiit zitten in twee hoofdstromingen. Het is ook een, uh, ja, het probleem van het grote machtsspel wat er is tussen Sunnitische leidende landen als Egypte en Saoedi-Arabië en het Shiitische machtsblok, wat Iran probeert te creëren. En Iran uh, ziet zichzelf steeds meer als. Uh, het grote voorbeeld in de hele regio wat de rest maar moet navolgen: Iran, dat zijn de.? Shiiten of de Soenitische? Dat zijn Shiiten. Dat Prine, zijn Shiiten. Is kleine, er is wel een Soenitische minderheid en die pleegt zo nu en dan. Uh, er is ook een, een Soenitische verzetsgroep, die pleegt zo nu en dan uh, aanslagen. Vorig jaar zijn er, geloof ik, nog een hoog bevelhebber van de Nationale Veiligheidspolitie uh, is uh, gedood bij een van die aanslagen. Maar uh, Iran is grotendeels. Uh, het Shiitische land. In het ja, en de Soenieten die zijn aan de macht in Egypte, zeg je? In Egypte, in uh, Saoedi-Arabië. Um, en uh, eigenlijk het merendeel van alle Arabische landen... Um. Maar er zijn in verschillende landen ook vrij grote shiitische minderheden. Ja, wat we nu steeds zien in al die landen... is dat er een bevolking in opstand komt tegen een dictator. Ja. Kan je zeggen dat over het algemeen de, de, de shiiten in opstand komen tegen de soenieten Of kan je het zo nee, niet? Nee. Dat, dat kan niet. Nee, het, het mengt. En dat is dus het lastige hier ook van. Uh, laten we bijvoorbeeld eens naar Jemen kijken. Hè? Dus het is nu heel erg het nieuws. Uh, er zijn vandaag drie topgeneraals afgetreden. Uh, die willen de president niet meer steunen. De afgelopen dagen zijn er 50 demonstranten doodgeschoten door veiligheidstroepen. Nou, uh, mede, als je, als je de woorden van, uh, van een van de belangrijkste generaals van hen goed leest... het nees dat ook mede door invloed van de resolutie tegen Libië en het optreden daar... dat ze geweldig geschrokken zijn van oeh, dit zou een consequentie kunnen worden... als wij ons leger ook blijven gebruiken Ze nou ja, zijn bang dat de um, vliegtuigen nou, ook die kant op komen. Dat zou hè, het, het zou kunnen. Het zou, als uh, de president Saleh blijft zeggen van uh, blijf ze neerschieten... Ja. Dan, dan krijg je toch een probleem ook binnen de Arabische Liga... van ja, waarom het ene land wel aanpakken, het andere niet. Maar in Jemen heb je al zes jaar lang een semi-burgeroorlog... tussen het uh, vooral Sjiitische Noorden en het uh, Soenitische Zuiden daartussenin zitten steeds meer de, de, de extremisten van Al-Qaeda... die zich in dat uh, tamelijk arme en ook nog eens uh, vrij ontoegankelijke land uh, kunnen schuilhouden. Mm -hmm. Dus je hebt er ook al van die drone-aanvallen van de Amerikanen. Dus een enorme mix van problemen. Plus dat ze straatarm zijn. En ze verdienen een paar euro per dag uh, gemiddeld, dus, uh, de, de jemenieten. 2600 dollar per jaar. En uh, pal ten noorden van hen ligt om Daar verdient men het tienvoudige. En als je nog even doorloopt naar het noorden, kom je in soedi arabië uit... ja, dat, uh, daar kan, de, daar kan de, de, de koning rustig met uh, 31 miljoen, nee, wat 3, uh, 3, miljard uh, strooien in eerste instantie... en we hebben nu al een bedrag van 31 miljard, dus ja. kijk zo graag naar. Maar is het feit dat daar shiiten en soenieten wonen, speelt dat nou een rol in het conflict? Of is dat gewoon zo? Dat ja, dat speelt een het... grote rol. Oké, okay, maar leg dan ja. nog eens even uit hoe. Nou, bijvoorbeeld Bahrein, ander land waar we... Uh, heel uh, klein uh, landje, uh, Heel klein landje ligt, uh, als je Saoedi-Arabië uh, voor ogen neemt, het groot uh, Arabische Schiereiland. Jemen zit in het zuiden daarvan, Saoedi-Arabië is het hart daarvan. In het noorden van Saoedi-Arabië, of wat zij dan de oostprovincie eigenlijk noemen, het noordoosten, zit ook een Shiitische minderheid. En laat nou net daar, zo ongeveer alles wat olie heet, te vinden zijn. Dat is dan weer iets ten westen van Bahrein, dat ligt voor de kust maar dat, daar. Maar daar beginnen de grote olievelden. Dus de grootste olievelden ter wereld liggen in het gebied... waar de Shiïtische minderheid in Saudi-Arabië woont. Nou, nu uh, heeft de koning van Bahrein die ook problemen had met de Sjiïten in Zeiland. Die betoogde tegen het feit dat zij achtergesteld werden. Ja, dat was ook zo, of dat is ook zo. Um, maar... De leider daarvan, van dat uh, van, van van de protesten, is iemand die vrij directe contacten heeft met de Ayatollahs in Iran en ook met de revolutionaire garde in Iran. En Iran steunt de Shiïtische opstand volmondig... en uh, vergelijkt bijvoorbeeld dat de Saoedische troepen... nu naar Bahrein zijn gegaan om daar te helpen de orde te herstellen... dan vergelijken zij met de Iraakse inval in Kuwait. Ja, maar dan schets je toch weer een scenario... Dat, dat er nog weer een andere strijd is dan die wij steeds zien... Ja, namelijk gewone alles, burgers tegen de, de ja. dictatoren. Dit is een hele andere strijd. Jij zegt landen gaan straks ook tegen elkaar. Iran zou in Bahrein in kunnen grijpen als dat, ze dat nodig nou, vinden. Nou, Ahmadinejad heeft daar al deels op gezin speeld... Om ook zijn Shiïtische medegelovigen te kunnen verdedigen uh, en de burgers te verdedigen tegen de, de kwaadwillende overheid. Terwijl bijvoorbeeld in de, de Pan-Arabische krant uh, Ashark al awsat die schrijft uh, gisteren. Uh, schreef uh, een commentator uh, daar, de commentator. Dat is het voor jou, hè? Uh, nou ja, je moet Asshari's er nu in nou de ochtends lezen. Ik heb ja, ik, nee, een, nee, nee. een volk van mevrouw. Ik geloof je heel je. goed, ik zie hem, ja. <laughs> uh, maar uh, die schrijft daar van: uh, Iran is eigenlijk in een uh, staat van oorlog met de hele golfregio. Punt. Ja, en er kan dus veel meer gaan gebeuren dan we tot nu toe gezien hebben. Is dat eigenlijk wat je vooral wilt zeggen? Nou, het, het, het is een kruidvat. Het is een kruidvat. En, en je ziet vergelijkbare tendensen. Uh, wat er kan gebeuren kun je in Libanon bekijken. Libanon heeft ook een, een Soenitische uh, bevolkingsgroep. Christenen, Druzen en een grote Shiïtische bevolkingsgroep. En Hezbollah is met name de vertegenwoordiging van die Shiïtische groep. Ja. Hezbollah wordt heftig gesteund vanuit Syrië en, uh, Lib en uh, Iran. En heeft langs allerlei mogelijke manieren zich steeds meer in het centrum van de macht geworsteld. En gebruikt dat ook als het ware om de politiek van Libanon te gijzelen. Eh, Achmedinidad ja. is daar vorig jaar geweest, heeft er rondgelopen. Als was hij de president van, Libië. Ja. Eh, van, eh, van Libanon. het ja. worden gecorrigeerd op Twitter eh, voor wat Sidali zegt, in Noord-Afrika speelt de strijd tussen Soenieten en Schaïten niet. Nee. nee. nee. Puur het Midden-Oosten. Puur het Midden-Oosten en de met name, zeg maar. Als je nu gaat kijken waar het op dit moment heftig is, dan kun je bijna zeggen, boven de olievelden. Dus in Bahrein. Eh, in het, het verlengde daarvan uh, kan er onrust ontstaan. Ja, en in en het verwacht het je dat ook? Verwacht je Raad? dat het echt onrust zal creëren? Um, het uh, kijk, Iran zou er belang bij kunnen hebben... omdat je dan de grote machtsfactor op dit moment... Saudi-Arabië, wat uh, de, he, het centrum van uh, de Arabische Liga wordt genoemd... en uh, nu Egypte nog even zijn nieuwe, zijn nieuwe weg moet vinden. Als je daar onrust weet te creëren, creëren... Hmm. Ja, dan moet er een nieuw centrum van de macht komen. En dat, uh, dat zou hopen Ahmedini dat in de zijne. En dat gaat Teheran heten. Ja, meneer Van Vuren, bent u daar bezorgd over... over die strijd tussen Shiiten en Soenieten? Ja, ik denk dat het ook wel goed verwoord is. Kijk, het speelt, de, die theologische verschillen... die spelen ongetwijfeld een rol. Net zo goed als 30, 40 jaar geleden... of nog langer geleden tussen protestanten en katholieken... ook bepaalde maatschappelijke gevolgen had eh, die verschillen. Nou, dat is daar minstens even sterk. Maar daar dwars doorheen, daar kun je het allemaal niet op zetten. Kijk, die shiiten zijn ook heel vaak in maatschappelijk opzicht de mindere. Dat zijn de kleinste inkomens, dat zijn de arme ja, ja. mensen. En dat zie je ook heel sterk in Bahrein, maar op veel plaatsen eigenlijk. Dat zie je ook in Libanon. Met andere woorden, er komen maatschappelijke verschillen, die vallen samen met theologische verschillen. En dan is er natuurlijk het grote machtsspel wat daar gaande is. En wat ik al eerder deze uitzending heb genoemd, het feit dat die bevolking steeds jonger wordt, enorme ja, aantallen nee, dat komen dat de markt op, op. Nou, die kun je niet accommoderen. Nee. Dus dat is een, een, een, een, een, een, een heksenketel die natuurlijk uh, overkookt. Er is Goed. één aspect wat uh, Jan van Betten... Ja, Beten meneer nog... van Bommel het spijt me, maar wij, maar wij moeten naar onze dichter bij de dag, anders uh, hebben we geen tijd meer daarvoor, want dat is uh, Egbert Hovenkamp vandaag. Egbert, goeiemiddag. Dag Elfbert. We gaan graag naar jou luisteren. Het beroofde land, fata-morganisme. Die eens winnaars waren, staan met lege handen... ontheemd in luchtkastelen, met resoluties als banieren. Die zich winnaars waanden, staan met handen vol lucht... vervreemd in lege kastelen, met resoluties als kantelen. Die zich winnaars hoopten, staan met geheven handen... in een woestijn vol zandkastelen, met resoluties als illusies. En verse wapens en sport verbroederen... Machthebbers verloederen, plannen verpoederen Neem er nog maar één op de korrel Neem nog maar een borrel Aan de deur klinkt gemorrel De kastelen kantelen van hand naar hand De winnaars stamelen van oog om oog, tand om tand Dankjewel, Egbert. Het gedicht is terug te lezen op de website. Dit is de dag.nl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dat is 1000 euro. Ik wist natuurlijk dat het, dat het goud gestegen was. Dat had ik wel, wel op, op goudprijs uh, gezien. Ja, goud levert deze dagen veel geld op. De prijs voor een kilo is sinds 2005 verdriedubbeld. Is het echt zulke goede handel of maken we elkaar een beetje gek? Na drie uur het antwoord. Hartelijk woord van dank aan SP-Kamerlid Harry van Mol... die heel graag nog iets had willen zeggen, maar het kan echt niet meer. Ook hartelijk dank aan Adriaan van Vuren voor zijn komst... buitenlandcommentator Jan van Bentum en Ed van Nierop... manager van het Nederlandse cricketteam. Hartelijk dank dat jullie hier waren. We gaan maken plaats voor het nieuws van drie uur. Tot zo.